Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij gevechten in een Boliviaanse gevangenis zijn dertig mensen omgekomen. Dat gebeurde op de afdeling waar de gevaarlijkste gevangenen vastzitten. Een bende wist een gat te maken in een muur... en viel vervolgens een andere bende aan, onder meer met messen. Ook gebruikten ze gasflessen als vlammenwerpers. Daardoor ontstond brand. De meeste van de dertig slachtoffers kwamen om door het vuur en de rook...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 De Seaport Marina in Amuiden wordt de laatste tijd scherp in de gaten gehouden. De jachthaven staat erom bekend dat er nogal wat criminelen komen. Het weer, het is droog, minimaal rond 14 graden. Overdag in de zuidelijke helft van het land bewolkt met wat regen. In het noorden droog en het wordt ongeveer 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO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 Na het gymnasium studeerde hij Nederlands recht in Leiden... en promoveerde in 1975 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte bij het ministerie van Financiën... en werd in 1982 directielid bij de Nederlandse Bank... waar hij in 1997 president van werd. In Andersdenkenden van RKK is Gerard Klaassen in gesprek met hem... over onder meer zijn studietijd, het katholicisme en het bankwezen. Gerard Klaassen introduceert op zijn eigen, onnavolgbare wijze zijn gast. Noud Wellink, econoom, scheidend president van de Nederlandse Bank. Sinds 1997 werd 14 jaar aan de bank als president verbonden geweest. Een van Nederlands hoogste ambtenaren ook. Oud-thesaurier-generaal op het ministerie van Financiën. Consument van blikjes Cola Light. Levensbeschouwing...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 Joe, cause Bill said he knows he'll pay me back in time, and Bill's getting paid to know if anyone's lying, now Bill said to give it to Hank, cause Hank owns a bank and he can make it grow, now ain't those amazing folks that Bill is lucky to show in the interest it gives me and now a piece of paper from me won't seem half as flimsy 1967, money. Is dat een groep die u aanspreekt? Money, money, money. Okay. <laughs> ja, ja ach. mij niet zo hoor. Nee, maar nee. misschien kent u die generatie wel. Nee, ja, ja, ja, ja. ja, zeker. Laten we kijken, dan naar uh, ja, uh, wat uw werk omvat, zei het voor de laatste dagen. Uh. En dan moet ik toch zeggen tegen u uh, dat uh, ja, in Europa heerst een schuldencrisis. Uh.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 probeert daar toch ook ja. een tegenbeweging in te krijgen. De politici zitten immers Hoe langer hoe meer klem, neem onze minister. Die jagersteunmaatregelen. steunmaatregelen, die gaan sowieso belastinggeld kosten. Er is de neiging om die bon, die rekening, ook zo snel mogelijk... naar de ECB, de Europese Centrale Bank, door te schuiven. En zoals ik het u wel eens heb horen zeggen, die brievenbus... die is inmiddels dicht...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 Van de overheid gaat zo snel omhoog. Ja, het is een, het is een monster wat uit zijn gooi zijn is gekomen. Maar wat erin teruggedreven zal moeten worden. Smoking and thinking of things to do since you're gone. Sitting lonely can't even get stoned. Taking A breath of a feeling that once lived in this house, <laughs> laughing and dying at the mirror in the hall, talking to myself, a memory don't. the first thing that brought on these clouds I'm looking up for the next thing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 Nee, dat kan ik niet zoveel zeggen, ja. Oh. Maar misschien, je weet nooit. Nou, het was een feest, dit gesprek. Veel uh, voorspoed in een gezond leven in de toekomst. Stellig, komen we bij elkaar nog wel weer eens een keertje tegen. U hoorde Nout Welling in een aflevering van Anders Denkenden, een bijdrage van RKK. Gerard Klaassen was in gesprek met hem, dat was in juni 2011, kort voor zijn aftreden als president van de Nederlandse Bank. Begin juli van datzelfde jaar 2011. Komende dinsdag, 27 augustus, viert Nout Wellink zijn 70ste verjaardag. Het programma Anders Denkenden is doorgaans te beluisteren op de late zondagavond tussen 11 en 12 op Radio 5. En dit is Radio 1. U luistert naar Woord. Vandaag dit. RRO. En heeft u vragen of opmerkingen over VPRO's Woord hier op Radio 1? Mail dan naar woord.vpiro.nl. En wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is een openbare pagina te vinden op facebook.com slash woord.nl. Via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En terugluisteren kan ook via de podcast. Dat adres is vpiro.nl woord onderstreepje podcast. Dus wpro.nl slash woord podcast. De prijsvraag! Ja, en dan hoopt u natuurlijk dat er een nieuwe prijsvraag... langs gaat komen. Niets is minder waar. Het is de uitslag van de voorgaande prijsvraag. Daarmee maakt u kans op een onvervalst Tour for Life wieler shirt. Tour for Life gaat van 1 tot en met 8 september fietsen voor artsen zonder grenzen. En uh, de prijsvraag die luidde als volgt. Hoe noemt men het jubileum dat Tour for Life dit jaar viert? Is dat A, het houten jubileum, B, het tinnen jubileum of C, het lederen jubileum? En het was, antwoord A, het houten jubileum. Dat is een vijfjarig bestaande winnaars. Dat zijn Ger Hinsen en Ronald Seis. Gefeliciteerd en ik hoop dat ik u snel kan verrassen met een nieuwe prijsvraag. Je weet het maar nooit. Het is, um, ja, bijna... Drie kwart minuut voor zes. We zijn er nog tot zeven uur en daarna gaat het NOS Radio 1 journaal hiervan start. Maar tot die tijd gaat u nog luisteren, tenminste, ik hoop dat u wakker bent of wakker wordt, naar een mooie documentaire. Eigenlijk is het één aflevering uit een zesdelige serie over de taalgrens in België. Blijf er even bij. Tot zometeen.